De vlag is Pillenmaas geworden, maar daaronder hangen toch die elf mooie kernen die we hebben in deze, in deze gemeente. En dat moeten we ook vooral, die eigen identiteit, die moeten we koesteren, die moeten we ook behouden. Als ik even terug, uh, terugkijk, mijn installatiedatum was 11 oktober. Uh, nou, het was geweldig druk. Heel veel mensen van verenigingen, uh, mensen die gelezen hadden dat er een nieuwe burgemeester aan de slag ging, die gewoon even de hand zijn komen schudden. Ik vond het werkelijk hartverwarmend en ik kijk uit, in ieder geval, vanaf januari ga ik ook al de elf kernen be een bezoek brengen. Dus nee. elke uh, dorpsoverleg. Of elke dorpsraad. Die mag zelf wat organiseren. Die mogen zelf hun programmetje samenstellen. Dus ik kijk er echt naar uit. Om echt ook in die verschillende kernen aan de slag te gaan. Kijken wat er allemaal leeft en speelt. Te horen ook van de mensen. Waar ze tegenaan lopen. Wat ze goed vinden. En wat ze minder goed vinden. Dus wat dat betreft. De eerste indrukken zijn fantastisch. En dit is wat mij betreft een mooie opmaat. Voor de komende jaren. Voor mij hier in Peel